Dit is Jeroen Tjepkema met het Nationaal. Arriva wil 26 treintrajecten overnemen van de NS, zegt de topman tegen de Volkskrant. Als het aan het kabinet ligt, zijn die lijnen van het hoofdrailnet nog 10 jaar exclusief voor de NS. Arriva is daarom naar de autoriteit Consument en Markt gestapt met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten. Bij een metaalafvalverwerker in Halen in Limburg woedt een grote brand. Er komt veel rook vrij en de provinciale weg N273 is afgesloten. Ook het treinverkeer tussen Roermond en Weert is een tijdje stilgelegd. Maar inmiddels rijden er weer treinen. Een huis in de directe omgeving is ontruimd... en de paarden die in stallen ernaast stonden zijn ergens anders ondergebracht. Voor zover bekend is bij de brand in Halen niemand gewond geraakt. De Britse premier Sunak overweegt net zo'n strenge regels als Nieuw-Zeeland om het roken te ontmoedigen. Dat meldt The Guardian op basis van overheidsbronnen. In Nieuw-Zeeland is het voor iedereen die is geboren na 2009 onmogelijk om tabak te kopen. Groot-Brittannië wil over zeven jaar volledig rookvrij zijn. Oppositiepartij Labour heeft eerder al voorzichtig gepleit voor een geleidelijke afschaffing van de sigarettenverkoop. De Canadese premier Trudeau belooft Oekraïne de komende drie jaar voor ongeveer 450 miljoen euro aan militaire steun. Hij deed de toezeggingen in een toespraak voor het Canadese parlement. De Oekraïnse president Zelensky zat in de zaal. Hij was na zijn bezoek aan Amerika doorgereisd naar Canada. Dat land gaat ook helpen met het trainen van piloten en onderhoudsmonteurs voor de F-16's waar Oekraïne binnenkort over beschikt. In Utrecht is gisteravond de 43ste editie van het Nederlands Filmfestival geopend. Het festival begon met een vertoning van de Nederlandse inzending voor de Oscars, de film Sweet Dreams van regisseur Ena Sendejadevic. Er worden in Utrecht 82 première's vertoond. Het weer wisselen bewolkt en vanuit het westen steeds meer buien bij zo'n 17 graden. Morgen droog met opklaringen en wolkenvelden bij middagtemperaturen rond 20 graden. Dit was het NOS-verhaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Godverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Het zal voor het nageslacht van betekenis zijn. Toebak Leeft, hier op de radio. Jawel, vorige week nog uh, Henkstebal. Wel, dat valt ook mooi mee. Henkstebal, dat vorige keer. Stel ik uh, met Marco hier. Ja, uh, yeah, hoe. En uh, uh, nu is het gewoon weer zo als van de ouds. Man yeah. en vrouw voor de radio. Man en vrouw. Man oh. en vrouw voor de radio. We zijn niet getrouwd. Nee. nee, nee, nee. Maar, uh, maar we, we kennen elkaar wel goed. Ja, we kennen elkaar wel. We hebben elkaar Ik wel ben meer een bijvrouw, geestelijke bijvrouw. Geestelijke bijvrouw. Ja, ja. ja nee. buitenvrouw. Bu buiten buitenvrouw. Het was wel steeds spannender. <laughs> Een buitenvrouw. Ja, ja. Ja, ja, ik heb een binnenvrouw ja. en een ja, nou, buitenvrouw. Ik ken het liedje toch wel van uh, Herman van Veen. Eén om mee te praten, eentje voor de lol en ja. eentje... Herman van Veen, had die echt zoveel vrouwen dan? Ja, nou, die had zo'n liedje erover. Oké. Oh, okay. dat het liedje niet? Nee, sorry. Oh. Nee, maar... Uh, nou, dan moet toch maar dat keertje... was zijn wilde fantasie natuurlijk. Ja. Ja, nou, ja dat, dat is ook zo. Niet iedereen heeft alle facetten om, om uh, je leven lang gelukkig te blijven. Daarom nee. gaan er, worden er zoveel vreemd gegaan. Dat denk ik, ja. Je moet het toch een beetje spannend maken in het leven. Nou goed, ja. ze, ze zit weer op de... De rechterstoel in de studio. Jazeker. Jolande, drie weken ben je weg geweest of ja, nou? ja, twee nou, weken dan? Hè? Ruim, nou ja, ruim tweeënhalve week ongeveer. En een uh, roadtrip helemaal naar uh, Noord-Spanje. Dus dat, uh, we hebben toch 3300 kilometer gemaakt. En gelopen dan met een rugzak, want de roadtrip ja. klinkt altijd... Ja, nee, dat red ik niet in die nee? tijd. Nee, met de auto. Oké. Okay. Maar het was wel heel leuk. En uh, je hebt wel het idee, we waren in Frankrijk toen, uh, na, uh, na de eerste dag s'avonds. We waren vrienden. ja. En die uh, ken ik al heel lang. Dus, uh, maar toen we daar al waren, en dan zit je daar... en die hebben een prachtig huis met een enorme mooie tuin en zo. En het was lekker weer. En ik had toen echt die dag erna ook al het idee dat we al heel lang weg waren. Het komt ook omdat je al die kilometers echt aflegt, hè, heel bewust. Ja, ja zo is zo. Als je vliegt, dan is het zo voep, dan ben je zo 3000 kilometer verder. En nu uh, heb je ze allemaal afgelegd. Ja, zeker. En <laughs> ik zei ook al onder het rijen, dan moest ik weer, want... Uh, het is niet echt mijn hobby, maar dan doe ik het ook ter ontlasting van, van de chauffeur. Oh, ja, en dan, dan zeg ik ook: van. van uh, dan, dan liep naar de auto. En dan zag je al die auto's weer aankomen sneller op die snelweg. Dan denk ik: oh god, en dan komen ze allemaal weer aan. Weet je? Ja, je moet er weer tussen. En dan tussen. Moet ik tussen. Ja. ja, ik heb altijd een heel fijn gevoel. als ik Ja, ik zit erop. En nou, laat me maar eventjes op die rechterbaan. En dan gaan we weer verder kijken. <lacht> dat is toch die adrenaline. En dan, dan ik... heb je altijd: toet, toet, achter je, toe toet, toet. <lacht> ja, dat is mee. <lacht> en dan nee. wijst op mijn voorhoofd. Zoiets van: schiet nee, daar stop. Het is allemaal niet gebeurd. Allemaal niet gebeurd. Maar, maar ik, vind het, ik vind het toch een beetje eng. Ik, ja. Ja, het is een beetje truttig. Is dat gewoon dat je realiseert hoe onwijs van ouders je het Ja, dat is zeker weten. Maar goed, ja. je bent weer terug in Nederland, dus prettig. Ja. Zeker. Terug in Nederland. Maar wel die regen, allemaal. Ja. ja. Regen? Dat is me niet opgevallen eigenlijk. Mijn, oh my. Oh, dat gaat ook maar door in die regen. Ja, nou, maar goed, ik, heb, uh, ik heb geluk gehad, net. Ja, dat je droog overkomt, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. jij brengt niet van suiker goed, toch? Nee, nee, zeker niet, maar het komt er ik ook wel echt goed toch, uit. Ik vond het al toch wel lekker, want pas geleden had ik het weer. Ik weet niet welke dag het was. dan regende het heel hard en uh, toen, dan fiets ik. En dan moet je je ernaar overgeven, want dan, ik heb geen regenpak, ik ben een man. Joh, dan ja. heb je geen regenpak. Nee. Laten we dat even afspreken, steeds man, man, he. Als je het aan hebt, ben je toch al doorweekt. Dus dan ja. rij je en een half wordt steeds nat. En dan moet je er aan overgeven, je wordt gewoon helemaal nat. Geef je dan over en dan kom je op je werk ben echt wel totdat je... Op je oh, werk? Tot, op je werk kom je eraan, dan ben je drijfnat... dan loop je daar echt wel twee uur met natte kleren rond. Oh. En dat is gewoon daaraan overgeven. Het is niet zo moeilijk, weet je wel. Dan hebben jullie daar geen reserve setjes voor de cliënten? Doen, dat je die aan kan nee, doen? Nee, het hoort erbij. dat hoort bij het even... Het, het, het, de lijden. Het, het ja. is echt zo'n klein beetje pijn met wat sommige mensen ervaren in het leven. Dus dat mag je best een keer pakken. Ja, dat is waar, echt. maar het is wel... Je, je wordt ouder en dan nee. is een koudje zo gevat... <laughs> <laughs> en, en dan word je er misschien wel ziek van. Zo. dan nou. dacht je in die koude kleren lopen? Nou, niet. Maar ja, ja. het grappige wel is. Dus ik werk nu maar een halve dag. Ja, dus dat scheelt natuurlijk. Ja. Maar tijd dat het droog is en mijn kleding, dan staf ik in buiten. Ik Oh, het regent ook weer. Hartstikke idee. Daar <laughs> gaan we voor de tweede keer. Encore. Nou goed, het grote nieuws natuurlijk van de afgelopen week was toch wel dit. Ja, de maanlanding heel veel, extreem merkwaardige dingen. Maar ik acht het, ik vind het zeer onwaarschijnlijk. De heer nou volgens even. mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Ja. <lacht> <lacht> Geniale televisie. Dan ja. zit je te kijken naar een, iets van een debat, weet je, ze we praten over wat ze allemaal Wat precies prinsjesdag en zo, en dan krijg je dit. Dat de, de vraagt Wilders aan Thierry Baudet. Uh, u had iets gezegd over de maanlanding en ook over de 9-11. En dan gaat Thierry Baudet extreem, wazige, extreem. Hij bleef helemaal hangen in zijn extreem. En uh, ontkennen van dat het allemaal niet kon. Hij wist niet hoe het zat. Hij bleef maar doorgaan. En ik denk van, moeten we echt niet naar kijken? Is dit nou echt politiek? Maar Thierry Baudet stond echt, stond echt daar zo van, leuk, ik kan er even wat over vertellen. Hij neemt ze eindelijk. Eindelijk iets serieus waar ik over kan praten. Oh. Ik vond het bijzonder zelf. Dat is het, uh, het bijzonderste stukje van de afgelopen week, denk ik. De Stoepak leeft tot de Martine Slap. Gaan hier en daar een stukje muziek? Nou, laten we dat maar even doen dan. Je komt het halen vandaan? Ik heb het over Shooter Night Whale. Jack, she got the whale in the pocket. Nee, ik zal ik niet goed luisteren naar de tekst. The night uit halen vandaan. Sus de Groot. Dat is de zangeres van de band. Hij zit onder ook Thijs van de Klucht En uh, Matthijs Barnhorn zit er ook nog in. Nou, Voor meer mensen die lijden deze band. The night. En ze spelen. Ja, binnenkort weer zijn we terug naar weg geweest. 20 oktober komt het nieuwe album uit. En uh, dat heet het Suzanne en de Seeds. Sunset Disco Susanne en de Z, Z Sunset Disco ja, daar moet je even boeven hoor. Maar goed, die komt uit op 20 oktober. En ze speelt uh, op 7 december in het patronaat. Dat is nu vlakbij. Dan kan ze op de fiets noemen toe. Maar heeft ze waarschijnlijk wel eerder de spullen gebracht. Dat dus kan het niet doen. Maar goed, uh, dat gaat over Zoudenaar. Het is zaterdagmorgen op toe het toebak Het stel is weer terug op de radio. We kijken even naar de wereld. Straks weer een stukje geschiedenis. En de Zandvoortse het voor de bericht natuurlijk. Het is vandaag, even kijken, 23 september. Ah, daar ja. waren hier wat interessante bezigheden in. Zeker, ja, zeker, zeker. Nou, wat ik, uh, ik heb gisteravond natuurlijk... Ik heb echt ik ben goed voorbereid. Ik heb drie werken niet hoeven te doen natuurlijk. Maar uh, ik zag gisteren ook een... Uh, ik weet of jij nog naar Purmerend bent gereden. Want er waren pompen en die, uh, voor benzine. En dat was zo dat de eerste 10 liter gratis was. Hè? Huh? Ja. Huh. Nou ja, de pompen waren volgens de regio in de war. En daardoor kon er uh, maximaal 10 liter gratis getankt worden. Uh, helaas, hè, zegt de buurtbewoner die de benzine graag wat willen hebben... Maar uh, het, is gelijk, het is gelijk helemaal verspreid via social media. Yeah. En degene die getankt hebben, kunnen misschien wel een rekening krijgen. Maar hij zegt: Nou, weet je, ik snap het ook wel als ze het alsnog terug willen hebben. <laughs> Want als er toch een aantal mensen dan 10 liter even gratis pompen, ja, dan hebben we het toch al over uh, jo, ja. uh, 20 euro. Ja, zo Ruim, ja, 3 ja, euro. Ja. Ja. Dus uh, en, uh, ja, het is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. En probeer proberen dat het ik allemaal. Ja. Maar ja, er kwamen flink wat mensen nog langs... maar toen was het inmiddels gesloten. Oh, dat zou het zijn. Dat is die oliegiganten Gewoon nog even kijken via je beeldmateriaal... of ze nog nummerborden kunnen achterhalen... Ja, en dan, precies, dan krijg je nog een rekening opgestuurd. Ja, dat zou echt heel kinderachtig zijn. Maar goed, ja. uh, weten ze hoeveel liter er nu uiteindelijk is uh, Nee, weggegeven? dat staat er niet bij. Maar ja, okay. ik vind het wel een bijzonder bericht... dat je denkt van, oké. Okay. <kijf> nou, ja. Ik heb ook wel onderweg ook, uh, op mijn vakantie ook wel gehad... Van, uh, dat je, je kan dan via, bepaalde, de, via Google... ...kan je erover kijken van waar staan de benzinepompen... ...en soms staat er ook bij hoe duur het is. Ja, dat is dus echt belangrijk. Dan rijd je soms de... een stukje om... ...en dan, ja, dan rijd je twee, drie kilometer om... ...maar dan heb je wel gelijk dat je gewoon echt... ...30 cent minder betaalt voor ja, je, je benzine. Je om... Ja, nou, dat is natuurlijk wel leuk. Ach, op de snelweg kan het echt zo'n gigantische prijs zijn. Ja, dan ga je gewoon naar een klein dorpje in... Ja. ...en uh, dan kan je zo een stuk uh, goedkoper ergens krijgen. Wakker ja. worden in een slaapkamer van Ander... ...het, het overkwam een 33-jarige Joyce Wright woensdag werd ze uit een Britse ziekenhuis ontslagen in, uh, en uh, overgeplaatst... Uh, via een speciale sleutel konden ze haar appartement betreden. En ze was nog zwaar onder de drugs, dus ze werd in bed gelegd. En uiteindelijk kwamen de familieleden van uh, dat huis kwamen thuis... en die vonden daar een vrouw in bed. Die hoorde daar helemaal niet. Oh. Ze hadden dus de verkeerde vrouw naar oh. het verkeerde huis gebracht... Oh. Dus, uiteindelijk is ze uh, weer teruggebracht door de ambulancebroeders. Maar het, het is wel een bizar verhaal. En uh, nou ja, goed, het uh, kan je dan ja. maar overkomen. Dus uh, dan denk je, ja, als je niet helemaal scherp bent, word je dan helemaal teruggebracht naar je huis. En dan word je daar alleen achtergelaten. Nou, binnenkort komt er iemand, hè? Ik zie je. Maar die persoon zelf, die was dus uh, inderdaad. Uh, die was helemaal voor uh, de kaart. In, uh, ja, die is in, de werd de in een coma of zo. Ja. Nee, uh, nee hoor, is dat? Uh... Noem je moeten ook wel dat je onder narcose bent. Ja. Narcosebrein. En uh, dan, dan laat je met niemand laat je gewoon zo achter. Nou ja, het is een bizar verhaal wat in de krant. Dat je denkt, ik vandaag. herken het al, maar niet. je bent aan het hallucineren. Ja. Oh, wat heb ik een mooi huis gekregen. Ja, ik ja. kijk er dan een keer heel anders naar. Oh. Goed nieuw, ja. plaats van de Seagulls hier bij Toebak Leeft. Weekends en workdays. De Ja, we zijn al 12 jaar. In 2011 komt het eerste album uit. Piet Kattemauw en Bruce Johnny en Thomas Sanders waren eerst lid van de Piet and the Pirates. Hebben ook nog wel eens gedraaid vroeger. En daarna zijn ze met deze band begonnen. En dit is van het nieuwe album Good Times, Hard Times. En het heet uh, uh, Tree Grows High. De bomen kunnen heel hoog uh, groeien en daarna storten ze vaak gewoon weer neer. Ja, als ze een 100 ziekte hebben... Dan... Een krimpende wortels, Dat hebben we afgelopen tijd net ook gezien. hebben ja, de... wij toch ook last van? Ja. Dat onze, onze wortels krimpen ook? Ja, dan vallen we ook naar de grond. Alle worteltjes. Alle worteltjes. Nou zeg. <laughs> ja. mijn, mijn worteltjes is niet gekrompen hoor. Nee? nee. Oh, Oké. Okay. Oh. niks over gehoord. Okay. Zeker. Goed, <laughs> ja. uh, het is hier bij Doebakleefd. Uh, fijn dat de doester op aanstaan. Zeker. Ja. Uh, de, ik heb uh, gehoord dat er een nieuwe... Ik dacht echt, er was een snuituil gespot... Ik denk, oh wat leuk, een uil. Is het een nachtvlindersoort? Een beetje flauw vind ik dat dan ja, weer. Op een gegeven moment heb je geen namen meer. Dat dus je denkt, wat doen we? Nou, nog een combinatie van een snuit met een uil. Ja, maar ik vind ja. het wel leuk. Want uh, er was een maandelijkse telling van de KNNV nachtvlinderwerkgroep. Hoe doe je en, dat? Uh, ja, in de nacht. Ik denk, je ja. je een lichtje in de tuin zetten. Dan ja. kijken wat er omheen uh, ja, oh ja, cirkelt tuinlijk. of zo, ja, ja. waarschijnlijk. Maar al, al, dat doen ze al, uh, al tien jaar lang in de Kennemar in Haarlem. En vanaf het moment dat het donker wordt... tot de uur of een s nacht uh, uh, gaan ze kijken. En ze hebben al 684 soorten geteld. Het is ook interessant om te zien welke soorten ze tegenkomen... en of de vlinderstand vooruit of achteruit gaat. Maar nu hebben ze dus gevonden dat er een snuituil tussen zat... en die heeft lange vooruitstekende zintuigen. En omgebogen aan de punt, nou ja, ik vind het gewoon, oh, weer een mot, weet je wel. Die moeten naar buiten. Ja. Maar het is wel leuk. Het heeft zoveel ze... troep als je ze doodslaat, vind ik altijd. Het lijkt mot. wel als ze van poeder zijn of zo, ja, nou, hè. Een beetje viezig. Ja. En er was ook nog één, uh, iemand die had het blauwe veeskind. Dat is eigenlijk ook een, uh, een soort mot. En die is uh, heel indrukwekkend, want die zijn zo groot als een gebakschoteltje. Hè? Oh, dat zou ik wel heel eng vinden als hij ineens in je, door je raam naar binnen komt... Nou ja, ja. Nou, wel bijzonder dan toch? Dan moet je echt je ramen goed openzetten. Dan dus komt hij niet eens binnen. Ja, dat is Het zeker blauwe wel. weeskind. Waarom heet het dan niet gewaktschoteltje? Hè? Ja, dat is veel makkelijker allemaal. Dat vind ik ook. Nou nee, goed. Als we het over ja, dieren hebben, is het ook wel in nieuws. Uh, uitsterven Aasgier dreigt. Want uh, die aasgieren, ja, het zijn natuurlijk altijd hele bekabere beesten. Die boven die lijken zingen. Rol, rond vliegen cirkelen. En dat je Uw. denkt van... Oh, is hij al dood? Nee, we vliegen nog even een rondje. Nee, hij is nog steeds niet dood. Zullen we beginnen met zijn oog? Ja, dan schiet dat wat meer op. Ja, pik jij je even een over pikken ze zo. En dan ga je dood. Nee, zonder gekheid, maar het schijnt dus dat heel veel mensen... Uh, die uh, willen die aanschier eigenlijk uh, hebben. Want er schijnt een of ander uh, uh, ja, geneesachtig in je tuin. Nee, is geneeskrachtige wijze vanuit te gaan. Vanuit een uh, organen. Zoals Chinezen. Ik er oh? gek op. Dus die vangen die beesten. En dan vergiftigen ze dus. Kadavers. Daar komen die aarschieren op af. En dan pikken ze en dan uh, vliegen ze nog een rondje. Vallen ze neer. Oh. Lijkt me een heel onderneming. Moet je eerst een kadaver vinden. Dat vergiftigen. En uiteindelijk dan moet je nog zo'n aarschieren gaan volgen. Nou, nee, goed, daar zijn ja, ze mee bezig. Bij het en... slachthuis kan je gewoon uh, het slachtafval pakken. Dat is ook Zagen, weer waar. Hè? Maar je moet wel weten, waar ze een aanschier dan zich uh, ten aardig stokt. Vier van de elf soorten worden met uitsterven bedreigd. Ah. En uh, nou, ja, ja, verder, uh, ja, serieus problemen. Ze ja. over... vliegen niet in Nederland zomaar boven, Nee, hè? Het is dus vooral echt, in uh... het buitenland. In, de, in Afrika, Afrika, in de Savannah en dat ja. soort dingen allemaal. Ja. Ja. En ook uh, zijn ze vaak bezig... om De Stropers hebben ook last van aasgieren. Die zien natuurlijk ergens een olifant of een neushoorn liggen. En dan komen ze aanscheren ook boven. Dus nu willen ze uh, eigenlijk geen uh, pottenkijkers hebben. Want dan zijn ze bang dat andere mensen weer op, op hun afkomen. Oh. Dus gaan ze die aanscheren ook nog eens weer te lijf. Dus hmm. nou ja, het, het, het schijnt een uh, bijzonder iets te zijn. En ze zorgen ook wel dat heel veel... Uh, afval gewoon opgegeten wordt. Ja, het, zijn, het is de vuilnisdienst. Ja. De spaar de landen van uh, Stavanne. Ja, klopt. Ja. <laughs> ze willen echt recyclen gewoon. Ik vind gewoon. het ook als een goor. Dat is een hele rode nek, maar het is eigenlijk al van... Die is helemaal glad en blijft er niet al het bloed erin zitten, weet je, in al die veertjes. Ja. Dus ze zijn wel heel uh, kunstig uh, uh, ontworpen door uh, die grote... Ja, ja je erboven. hebt gelijk ja kloppen ja dat is uh, <laughs> dat is dan de evolutie van de, van de mensen denk ik dan ja. weer goed straks is antwoord te berichten hier moet we ook blijven eerst maar even hier to mor Kijk, ik alles niet. Nee, klopt. Dus hebben geen hit. Nee, klopt. Lovely sewer, Eve to More. Maakt aparte muziek. En dat hoor je hier ook wel duidelijk, natuurlijk. Praise the Lord who choose, but not choose to oh, consume. What the fuck? Huh? Wat? Wat? Praise the Lord who choose, but. Uh, tj. Who chose you? Of zo, no, die jou. Yeah. Chose, but not to consume. Oh, goed, maakt dat kan niet uit. Gaat zeker. Praise over... de heer die jou ge. Gemaakt heeft en die je daarna confirmeert. Ja, zoiets. Nou, Zo. heel diepzinnig allemaal hier bij de Toepak Leeft. Uh, ja, goed. De heer geeft en neerneemt, neemt, hè? Ja, zoiets is er, denk ik, de tekst. Goed, het is dus tijd voor de zand voor de bericht. Zeker, dat zei ik al. Waar het uh, eindelijk uh, hard genoeg waarde afgelopen dinsdag op het strand, daar werd dan ook de Red Bull Mega Loop georganiseerd. 16 surfers kwamen erop af. En uh, 32 uur eerder hadden ze een groen licht gekregen. Want ja, het ja, is een hard, harde wind. Nee, nou, dat gaat niet door. En uiteindelijk krijg je nog 32 uur van de voorkant. Je hebt de hoor dat het spektakel doorgaat. Dan moet je heel snel naar Zandvoort komen. Ja. Of in de buurt zijn. Anders kan je niet meedoen. En de hele uh, wereld komen ze, hè? Ja, klopt. Ja. Uh, ze komen uit, waar kwam het ook uh, weer? Spanje, Italië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland. En Giel Vlucht was een uh, deelnemer uit Zandvoort. En uh, nou nee, ja, goed. Uh, het, is een, uh, het is een hele moeilijke plek om hier uh, te surfen. Dus... Uh, kan je het ook laten zien dat je het gewoon heel goed kan. Ja. En uh, dan maken ze dus een megaloop. Een soort salto in de lucht. En dat kunnen ze dan doen over... Wat was het ook weer? 35 meter. En sommigen maken dan twee of drie keer een soort salto in de lucht. Het is een heel spektakel. Het wordt georganiseerd door watersport. Dus centrum de spot. En uh, uiteindelijk was... Uh, wie was er ook weer? Nummer 1. Liam Whaley. De no, Italiaan sport. was het toch? Nee, die was de tweede. En uh, Adriaan uh, Prins. Paul ja, was uit Italië, die was nummer 1. Klopt, ja. ja, kan zijn naam niet ja, uitspreken, Italiaan. Nee, dat is ik. Wij is uit Nederland waren op de derde plaats geëindigd. Ja, gaaf. gaaf ja. Ja. Ja. Het is dat ik uh, niet wist. Ik was ook net terug, maar uh, met die, al die winter ga, heb je ook geen zin om op het strand te gaan staan. Die je wordt spoor. weggestoven. Ja, je gaat echt meters de lucht in en dan ja. kom je weer neer. Och, dat lijkt me gewoon ja, als het hard is hard door op. Of zo wat geloof ik. Het KNM, uh, de reddingsbrigade KNM, uh, nou goed, maakt het niet uit. Die was ja. er ook bij, voor de ja, veiligheid. Ja, KNRM. De, er is een Zandvoortse die is gekomen in de finale van Freelancer of the Year Awards. Wat houdt dat in? En dat is uh, de beste ZZP'er van Nederland. Oké. Okay. En voor de verkiezing van dit jaar is uh, Nienke Schuttelaar-Berkhout uh, een van de finalisten. En het onderzoekbureau Pantijen heeft haar gekozen om te strijden voor de titel. En het uh, ja, gaat om de finalist met de meeste impressies, likes en shares op zijn of haar pitchvideo. En die pitchvideo's hebben alle finalisten aan het begin van de verkiezing al uh, opgenomen. En uh, via de LinkedIn-pagina van FOTY uh, Awards, F-O-T-Y Awards, kan je dus uh, stemmen. Dus ik heb zo nou, van. het is een Sandwartse, dus dan ga ik sowieso even stemmen. Waar? Ja. Goed, ik, heb, okay. ik heb de pagina gedeeld op uh, onze uh, Facebook-pagina. Dus ik zou zeggen, jongens, uh, ga even stemmen op haar. Ja, hartstikke mooi. Paristische was er afgelopen dinsdag natuurlijk. En uh, nou, de basisschool in, in Zand ontvangen ontvangen dan altijd het koffertje. Elk jaar valt, uh, uh, krijgt groep 8 van alle basisscholen in stand. We krijgen een koffertje. Daar staat een, zit een handleiding in voor de docenten. En uh, drie handleidingjes ook voor de leerlingen. En die krijgen dan een beetje uitleg hoe het allemaal zo met de parlementaire democratie in Nederland is geregeld. Daar leren ze allerlei dingen over. En uiteindelijk krijgen ze dan een jeugddebat. Dat wordt ergens in november wordt dat gehouden, 17 november. En dan moeten ze van elke school twee uh, afgevaardigde sturen. En die gaan dan met elkaar in debat over onderwerpen die ze zelf kunnen bedenken. Of die worden aangereikt. En dan heb je uh, een, een jury erbij. En dan uiteindelijk dan krijg je ontmoet ontmoeting met burgervader. Ontbijtjes ochtends of zo. En dan kan ik nog weer praten over de wereldproblemen. Maar het, uh, ik vind het altijd bijzonder. Jonge mensen zijn dat die al een idee hebben van de wereld. Ik vind dat ja, heel ja mooi. En dat vind ik wel leuk. Ja. Er zijn dus zoveel die geen idee hebben. Ook al zijn ze al oud. Dat vind ik het leuk. Dat is ook wel een Ja. ja. ja. Uh, op zaterdag 7 oktober organiseert de stichting de, de L World. Oftewel de Lesbian World. Een feest voor vrouwen die van vrouwen houden. En uh, ook om International Lesbian Day in te luiden. En het, het feest heet Push Liefde the Party. En dit is in het patronaatcafé in Haarlem. Ik vind het toch wel heel leuk. En uh, de party uh, heeft twee geweldige female DJs, Jam Z en Misty. En die gaan dus. Uh, Zorg voor een volle dansvloer. Dus uh, als je wil kijken, het is uh, Oké. Okay. Dus uh, als je zegt, van, ik wil met een hele groep lesbiennes dansen. Hartstikke leuk, toch? Ja, dat wil ik wel, hoor. Ja. Lijkt me leuk. Ja, waarom niet? Jazeker. Nou, ik word niet toegelaten, natuurlijk. Goed, dat snap ik wel. Zo moeten vrouwen om zijn. H.D.M.Z. Uh, Museum staat officieel te koop. Het was er eerder al een beetje uh, te koop. Maar uh, nu is het echt officieel bekendgemaakt. Uh, Op Funda staat hij. Het is een splinternieuw complex. Uh, het is, uh multifunctioneel object voor de horeca, kantoorruimte, weet ik veel allemaal niet meer. De prijs is 2,1 miljoen. En het was een geschenk van de kunstverzamelaar Jan eh, eh, F. van Belen. Hij overleed in eh, november 2009. Het was al bezig met het, met het apparaat, met het gebouw te bouwen. Hij heeft het op de opening niet meegemaakt, helaas. En direct na de opening eh, eind februari was de corona. En dat bleef een beetje doorspelen in het bedrijf. En er was eh, gemis van kennis en kunde, wordt eh, geschreven. En uiteindelijk was de sluiting in april 2022. Echt een triest verhaal dit. En de gemeente zat te denken om het te koop. Dat dus was ja, leuk. Uh, ZFM daar. Ik had ook wel eens gezeten om daar. Ja. Uh, een cultureel verzamelplaats. Ze werken wel. Bomschoutenclub. Uh, Bouwclub. En ja, oh ja, het is de bouw. En uiteindelijk, uh, oud Sandveld zou er ook in kunnen Maar kwamen, qua prijs kwamen ze er niet uit. Dus nu staat het te koop. Ze hebben wel verschillende ideeën erover. En verder de stichting Geneve, geloof ik, van uh, deze. Uh, uh, uh, van Belen. Dat bestaat toch wel en ook wil ook wel kunst een warm hart toedragen. Blijft wel bestaan, maar wat er ook met de kunstcollectie van de F. F Belen gebeurt, weet ik ook niet helemaal. Dat ja. komt natuurlijk niet meer in het gebouw, dus ja, dat gaat uh, in een depot dat, denk ik als dan. als dat gebouw dan heel veel geld opbrengt, vet, 2,1 miljoen, ja. gaat dat dan weer in een potje van de stichting en gaan die daarmee nog uh, leuke dingen doen? Ja. Voor kunstenaars of zo. En wat gebeurt er met de collectie? Vraag ik me altijd. Dat. Ook dat? Ja, ook dat? want ja. hij heeft nogal wat verzameld. Ik, ik ben er toevallig een keer geweest. Was er ook dat allround... Uh, ja, de, uh, ja, het was leuk. Panoramazicht erop uh, ja. ja, heel leuk. Dus daar ben ik bij geweest en er ja, stond van alles. Dus ik denk, ja, wat moet daar? Moet dat verzameld worden of verdeeld worden over andere uh, museums? Hebben we niet nog een of andere leuke miljonair in Stanford die denkt: van, Goh, dit ga ik nou eens doen? Ja. Ik zet er leuke mensen in, maar ja, het is volgens mij een schip van bijleg, hoor. Ja, dat denk ik het wel. Het is heel moeilijk om het uh, goed te laten draaien in Zandvoort. Ja, er zijn momenteel ja. andere belangrijke zaken waar geld naartoe. toe ja. moet. Vanaf vandaag barst uh, de grote clubactie weer los in Zandvoort. En uh, er zijn drie verenigingen die meedoen. Dat is de Dance Academy. Ja, die had natuurlijk uh, ook zwaar weer qua bestaan. OSS Zandvoort, oefening staalt Spieren. Dat is uh, geen vereniging. En de Zandvoortse Hockey Club. Dus uh, en, uh, ja, het Nederlands verenigingsleven is natuurlijk erg uh, uh, begaan. Van, ze willen heel graag met die actie wat geld krijgen. Want volgens mij is de helft van de inkomsten is voor hunzelf. En uh, ja, ik zou zeggen, voor 3 nee, euro per lot steun je al een club. En uh, nee, het staat zelfs 80% hiervan is voor direct de clubkast. Oh, kijk nog meer. Dus uh, nou ja, de trekking is voor 28 oktober. Met het kopen van Loten maak je ook nog kans op mooie prijzen. Dus dezelfde de hoofdprijs van een ton. Oké. Okay, nou, nou, leuk. Precies. Maar waar kan je die loten krijgen dan? Dus dan komen ze nou langs de deur of uh, de grote clubactie? Ik vind het een beetje vaag. Maar... Goed, verdiep je erin als je weer wat wil ja. winnen. Maar het is eigenlijk niet meer zo hip om over uh, gokken te praten, dacht ik zelf. Nee, nee. maar wel... Verslavingen, als je... ik las van de man met de ballen. Maar uh, uh, las ik dat verslaving echt, dat is uh, iets waar niet over gepraat wordt... maar dat is echt het grootste probleem in Nederland. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. So you know... There's a hole in the atmosphere and that's where you go Sometimes alone But more often than not I'm in tow I wish you'd go Forever just leave me alone Het hoge geluid van de hoesjes, Ja, Confide is de nieuwe cd. Sunshine. Het hoge geluid, hè. Serious About Ray. Dat was een van de grote hits. En daarna proberen ze nog wat aan de weg te timmen. Maar het is altijd weer moeilijk als je zo'n grote hit hebt gehad als... Uh, uh, serious Worried About Ray. Dat was de grote hit toen destijds. Maar goed, dat is echt wel 15 jaar geleden, denk ik. Goed. Uh, het is uh, toepakleef. Fijne toestelbaar. 20 minuten voor negen uit een twijfelachtig zand. Het is net nog een beetje droog. Maar het schijnt uh, ergens halfwege de middag... echt helemaal een beetje zonig nog te worden. Oh, ja, ja. En morgen wordt het ook wat beter weer. Ook. Ja. Dat is alleen goed voor de activiteit dit weekend... waar we over een uur weer op terug zullen komen. Nou, dat ah. is een spoiler. Oh, dat is een spoiler. Oké, sorry. Maar in de waterschapsvallei van de Veluwe... Uh, is afgelopen woensdag... woensdag is daar... Uh, een soort dijkdoorbraak geweest bij een kade. Ja. Het blijkt dus dat een, dat een be bever graafwerk heeft verricht... tussen het Apeldoornse kanaal en de grift. En het waterpeil daalde door het waterschap... zo rond uh, tussen de 20 en 30 centimeter. Maar ja, als je ziet hoeveel water dat is... als je natuurlijk een enorme, uh, enorme vijver of kanaal hebt of zo... dan is dat heel veel. En uh, de doorbraak die werd afgelopen woensdag... dus met uh, grote zandzakken afgesloten. En de verwachting is dat het gaat een dezelfde avond nog gedicht zou worden. En uh, er is een fiets wat afgesloten. Maar uh, ik vind het wel bijzonder... dat uh, die bevers hebben het voor elkaar. Ja. Ze hebben gewoon echt uh, nu een gat gemaakt... waardoor het echt helemaal gaat overstromen. Het is een beschermd diersoort. Ja. Zelfs ja. de wolf. Die moet je echt... Uh, poeh. Ja. ja. En, en de meeuw. Allemaal van die mooie dieren. Die moet ja. je beschermen. Ik vind het ook zo erg... dat zo'n wolf die heeft dan nu een ponytje uh, doodgemaakt Dat vind ik toch veel erger dan een schaap. Ja heel stom is dat, maar uh, ja. Nou goed, het schijnt nu toch wel, ja het is echt uh, morstig en normaal, dat hebben ze nu wel in. Misschien moeten we toch een beetje iets gaan doen aan, uh, aan te veel wolven. Daar komen ze nu wel een beetje achter. In Duitsland hebben ze al heel veel problemen en nu schijnt in Nederland hebben ze ook van, nou misschien moeten we toch, ja. Nou, ze hebben veel te veel eten, het is alsof ze ja. in een supermarkt wonen. Het, het, mensen natuurlijk in de Randstad vonden het wel heel erg leuk, een wolf. Dus dan gaan we even naar het buitenterrein van Nederland, dan gaan we een wolf, uh, maar Oh, hij heeft achter mijn fiets aangereden. Oh, nou, vind ik het misschien wel een beetje te eng worden. Ja. Oh, ja en die boeren, nou ja. We hebben zoveel boeren ook. er valt toch allemaal weer mee ook. Er moet sowieso minder dan met die boeren. Maar dus ja, ze maken als het af en ieder... een schaapje uit vandaag gehapt wordt. is toch niet helemaal erg. Ja, maar ze pakken er zes hè. Zes. En dan telt ze dan één schaap, eet ze verderop. Maar het is ook een beetje sport, uh, sportbijt of zo. Sportbijt, oké. Okay? Okay. Uh, honden, als er, als er iets rent, gaan ze erachteraan. Ja, ja. Dus dan heb je die, al die schapen die rennen. Ja. En dan pakken ze er eentje en dan denken ze... oh, die rent ook nog, die is ook voorbij. Weet je? Ze ja. die, die beesten kunnen geen kant op. Nee, klopt. Maar Ze moeten eigenlijk in Spanje hebben van die speciale grote honden. En die, uh, ja, klopt. En die bewaken kudders. En die, die moeten we gewoon in Nederland ook hebben. Ja, bij, uh, ook Goedemorgen, volgens mij werd ook een boer geïnterviewd. Nou, jonge vrouw. En die zegt van... nou ja, we moesten wel wat maatregelen treffen, Maar nee, wij hebben nu gewoon wat maatregelen. Wat hebben jullie gedaan? Hoge hekken om het weiland heen gezet... En wat zijn dit voor, uh, voor beesten? Dit zijn honden, die hebben speciaal uh, erbij gezet. Oké, okay. en die uh, hebben jullie gewoon van de straat. Nee, die zijn speciaal getraind. Ik zeg, oké. Okay. denk ik mezelf, ja, dan is er is wel wat voor nodig, dus uiteindelijk. Om ja. de wolf vrij spel te geven in Nederland. Er moeten dus hekken geplaatst worden van, ja, was het was toch wel anderhalve meter, geloof ik, of zo. Nou, laat ik niet overdrijven. 1,20 geloof ik, dat het is. En dan ook nog honden erbij. En die honden was ook die wolf nog lekker aan het likken. Waar is die nou aan het likken? Ik werd ontzettend afgeleid tijdens het ochtendprogramma. Oh? Die was. <lacht> Ja. Doen, dat ik denk, nou dat ja, zijn dieren. Hè? Die, ja. dingen die schapen het helemaal niet erg vinden. Als die af en toe een, uh, een worstbeurtje krijgen van een uh, hond erbij. Ja nou goed, dus uh, ja, ik denk, ik denk dat het wel goed is dat ze dit soort dingen gaan aanpakken. Maar die dieren, die, die honden. Ik weet niet of je van de week naar uh, uh, Lubach gekeken hebt over de gevaarlijke honden. Maar die schaapshonden, dus uit, uh, uit Spanje, zeg maar, dat soort dieren. Ja? Die staan ook op de lijst van gevaarlijke dieren die in sommige landen ook gewoon niet. Verhandeld of uh, mogen zijn. Oké. Okay. En wij in Nederland hadden wij toen nog eventjes zo'n zo plicht tegenover die uh, pitbulls en dat soort dingen. Oh ja. Maar er kwamen ja. andere gevaarlijke. En het, uiteindelijk is die ene, uh, het ene verbod weer weg. Maar in Engeland en andere landen. daar, staat, daar heb je zo'n heel rijtje. Het zijn allemaal van die hele enge honden. Ja. Is dat met en een... daar staat die schapenhond ook bij. Dus ik weet niet of het. Uh, oh. want die beesten die lopen natuurlijk los bij die schapen rond. Ja. En uh, die beschermen die schapen dan. Maar uh, die... je, je weet niet in hoeverre die dan. als dat gewoon iemand. Uh, een keertje van, oh wat een leuk lammetje. En dan ben je gelijk weg. Ja, je moet, al, je moet wel wat dingen uithalen om het allemaal in evenwicht te brengen ja, natuurlijk. Ja. Dat is zeker waar. Nou goed, straks meer. Eerst maar eens even hier fijne muziek van Baby Queen. We can be anything.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 to learn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 I love your mind. You can be anything. Je ja, kan alles zijn in het leven als je maar een stap maakt in goed te informeren. En vooral focussen, weet ik veel allemaal meer. Goed, vandaag in de Telegraaf te lezen. De toerist laat zich niet afschrikken. En dat was afgelopen jaar toch wel echt een punt, hè? Ja, we gaan nog steeds naar landen rond de Middellandse Zee. En daar zijn toch wel extreme weersomstandigheden. Branden, temperaturen gaan omhoog. En de topmannen van de reiswereld denken hard over na... van hoe moeten we dit, nou, ja, moeten we dit nog steeds gaan aanbieden... en blijft het nog wel veilig. En ze zeggen zelf, het blijft nog steeds veilig. veilig. We kunnen nog steeds waarmaken om uh, mensen eraan toe te halen. Maar ja, we zagen ook heel veel toeristen gewoon uh, vluchten... Met een, uh, in een badkleding, met een koffertje, snel ergens naartoe rennen. Dus daar moet aan gekeken worden. En uh, ze zeggen ook, ja, uh, dit is een gebied waar mensen massaal naartoe gaan. Dus, uh, en nu gaan ze massaal weg? Ja, nee... Ja, ze, ze blijven komen, want ze zijn hardnekkig. Maar ze kunnen ook niet zomaar naar een ander land gaan. Andere landen zijn er heel niet voorbereid om massaal zoveel mensen te ontmoeten. Om ja. te ontvangen. Oh, dus, ja, ja. Ja, dus Middellandse Zee, daar, uh, ja, daar blijven mensen naartoe komen. Nou, ik vind het ook best moeilijk hoor. Want uh, uh, je hoort nu toch ook weer... Uh, van, je zit met, ik ben dus uh, in mijn vakantie vijf nachten in Kalelia geweest. Ja. Daar zat ik dus in een groot hotel. rooftop hup, hup, hup, hup, in, uh, in Kalelia. En, maar het was zo groot, het hotel. Ik denk ook als daar brand uitbreekt. of uh, uh, je, je zit daar dan niet in een bosachtige omgeving. Je zit behoorlijk uh, dicht bij, uh, bij de zee, bij de kust. En daar is zoveel groen is daar niet. Nee. Dus uh, de kans is wel vrij klein. Maar al die mensen die daar komen... en die komen natuurlijk ook in al die andere plaatsen daar langs je kust. Dat yeah. zijn zoveel mensen. Dat is echt niet normaal. En het schijnt veel meer te zijn dan, dan andere jaren voor corona. Ik heb een man gesproken die werkt daar... Yeah. En uh, daar zaten we mee in de trein. En dat, is, dat, dat je met zoveel. Hij zegt het is niet normaal zo, zo druk als het dit jaar geweest is. Ja, maar dan moet je, je voorstellen. Dus als je die stroom toeristen naar een ander land zou. Kan allemaal niet. Dus, nou goed. En dan zeggen ze ook van. De ANB kijkt ook even naar de hulpvragen die er ontstaan. Weet je wel, staan er staan heel veel mensen die dan uh, contact maken. Dat zal allemaal wel meevallen eigenlijk. Heel veel mensen, weet je wel, over de hittegolf, daar geven ze gewoon aan over. Maar uh, natuurrampen en zoiets, ja. Dat, ja, die modderstromen en dat je hele camping onder water... Ja, dan is het wel al iets anders. Dat je al iets weg ziet uh, drijven. Ja, maar voel je daar wel lekker bij... als er een gedeelte van het land in brand staat, ellende is... en dat jij zit gewoon langs de kant van het water... Ja. Je, te ja, genieten. Dat was toch zelfs toen na die tsunami in ja. Azië... dat ze aan de ene kant waren ze met bulldozen... en weet ik wat, alles aan het opruimen... en, uh, en, en 100, 200 meter verderop staat, staat het strand in de zon. Ja. Ik, bizar, weet je. De... Ik ben er gewoon even aan toe. Ja, ik heb ja. er recht op criminele. Ik, ik, ik kies gewerkt. gewoon even voor mezelf. ja moeder zo jaren negentig. Het komt wel weer terug, hè? Dat ja. gevoel. Ik kies echt helemaal voor mezelf. Ja, ja ik verdien mijn 1500 euro per maand. Ik bedoel, ja, ik moet gewoon even een moment. Heel het... hard gespaard. ik heb Heel hard gespaard. Dus ik heb hier ook recht op gegooid. Ja, nou, ik weet dat het helemaal niet bagatelliseren, Maar het is wel een dingetje dat je denkt, ga je daar helemaal naartoe? Ten eerste is het milieu dat met je vliegtuig je natuurlijk ja. wat natuurlijk zwaar gesubsidieerd wordt. En dan ga je er nog zitten terwijl ze verderop... Kunnen ze je hulp wel gebruiken? Dat doen ze nog maar goed. Dus ook trouwens, hè? Een aantal van die toeristen die gewoon denken van... Ja, die kan ik niet maken. Ik ga gewoon helpen. Die ja. in het middenland ingaan. Gewoon een schep pakken. En dan heb je wel eens beeld. Van. Die nou gewoon met zand gewoon al het vuur gaan uitdoven. Altijd ja, een ja. beetje helpen. Maar dat zijn al die mannen die zich vervelen. die Ja, dat herken ik wel een <laughs> dat beetje. Dat herken ik wel een beetje. Dat is ook echt wat voor jou. Voor ja. jij zou ook helpen. Ja. Dan denk je, oh hey, er is wat te doen. Ja. Gezellig. Een beetje Parken. mensen leren kennen. Ja, ja, ja. <laughs> ik weet wel een collega. Die is ook zo een beetje actief. Die neemt altijd tuingereedschap mee op vakantie. Oh, die heeft ook zo'n schep bij zich. Met zo'n uh, kartelrand. Waar je iemand ook helemaal mee kapot kan slaan. Maar die kan je ook begraven. en zo. De, uh, een he? speciaal uh, schep. Oké, okay. nou, Daar was hij nog niet opgekomen om iemand neer te meppen. En dan te begraven. Hij, hij wil gewoon altijd in een uh, perkje aan het werk. Dus hij gaat altijd uh, tuinieren, Probeert hij een groep mensen te vinden. Waar hij dan mee gaat tuinieren. Maar het lijkt me wel bizar. Dat, ja? Stel je voor dat hij dan vliegt. En dan de duwanen. Je ziet dan echt van dat begraafgereedschap. Ja, ik denk Is niet dat, dat, dat de seriemoordenaar met... die op vakantie gaat? Oh. <laughs> Wat voor gereedschap heeft hij allemaal in de tas zitten? Ja, dat dat is gaat hij er raar. allemaal mee doen? Nee, is nog gek. Ik denk niet dat hij zeg maar met de uh, uh, uh, met, uh, met, uh, met, uh, vliegtuig uh, op vakantie gaat. Ik denk nee, dat ja. hij gewoon met de auto. gaat. Dan kan, veel erin, met kan hij veel meer gereedschap meenemen. Dat is ook veel ja. lekker natuurlijk. Oh, leuk. Oké, okay, moment voor rustig show. En dat dacht ik even niet. De snits hebben de nieuws today uit hey, en hey, you oor hier Dreams. I I'm I'm I'm And nothing feels better hey, hey. Nee, de Live in Hollywood, closer to the heaven, it's alcoholic, snacking at 7-Eleven, they wanna sleep well, yeah, I wanna sleep well, yeah, Hey, I know, y'all are golden child to be millions of miles better, Hey, I'm sure, I'm in love with you, nothing feels better, De Schotse in die rockband. Die staan in 2015. en uh, ja, Het is een apart stemgeluid van de zanger. Hij ziet er zo wel apart uit. Het is net als hij een beetje een half kikkertje in zijn keel heeft. Your wildest dream. Alles is mogelijk als je maar uh, erop In Ieder geval de en ze hebben onder andere ook nog een hit. Single het Somebody loves you. An elephant. And always. Acht. Allemaal grote hits. En ze bestaan al uh, acht jaar. zeg maar. Goed. Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toepak Leef. Straks weer een stukje geschiedenis. We kijken allemaal je wat er speelt door de jaren heen. En uh, afgelopen... Uh, ja, gisteren of zo hoorde ik het. Dat Trump uh, wil gaan, uh, gaan overleggen tussen Zelensky en Poetin. Hij oh. denkt zelf... Hij zit er hoog in... Nou, een uurtje praten en dan heb je ze wel bij elkaar. Ah. Ik heb geen idee of hij een beetje een goed beeld heeft van wat zich daar allemaal afspeelt. Of dat hij denkt, nou het gaat alleen naar een bekrimp. Dan nou, doen we hem gewoon in tweeën. dat is klaar. Dan krijgt Poetin de haven en uh, Zelensky de andere kant. Misschien is het dan opgelost zoiets. Oh ja, ja, ja, ja. van ja. Die... Hij uh, gaat er... De... He's going to build a wall. Ja, zo is. Dat zit op die <laughs> manier. komt de maar, muur. maar goed, Zelensky krijgt wel weer de Amerika, Amerikaanse steun natuurlijk. En dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Daar moest toch wel voor gevochten worden. Nou, niet echt niet met wapens. Dat niet, maar wel over gepraat worden. Okay. Ja, het is niet zo zelfs, vanzelfsprekend meer. En, uh, nee, goed, uh, warlords, hoor, hoor ik uit die uh, uh, uh, contrij altijd. Ja, hij is ook een warlord, uh, Zelensky. Ja, Worden. dat zou wel. Maar ja goed, hij uh, werd flink aangevallen door uh, Poetin. Dus er moet wel. Alleen, uh, wat Zelensky allemaal weer aan het doen is met die drones. Dat is ook wel weer dat je denkt, n -ja, n ja, is dat dan wat? Ja, maar ja, je moet. Ja, Komen benen. we er ooit uit? Komen we er ooit... Dat is de ja, grote vraag. Dat is de vraag. Ja. Nou, hebben we nog een leuk berichtje om alles ja, weg te relativeren? Ik wil gewoon, dat ik merk gewoon dat, ik, uh, dat mijn computer begint, uh, okay. begint te crashen. Maar ik... Uh, uh, ja, het moment van... Een, oh, nu wordt het spannend. Wat gaat er nu gebeuren op de radio? Ja, nou ja, het is vandaag dus wel uh, het begin van de... Het echte begin een beetje van de herfst. Want vandaag schijnen dus dan de dag en nacht echt exact gelijk te zijn. Is dat zo? Ja, en, uh, okay. je, je, je had toen uh, dat tijd en zo. Bij, uh, met de kerst, hè. En dat is, dat is een beetje oude Keltische uh, iets. En, uh, maar het is vandaag dan ook een marbon. Dat is uh, een soort... Een van de vier kleinere of minder belangrijke sabbats binnen de paganistische groepen. En dat is een beetje het oude Keltische. Oké. Okay, dat vind ik wel heel grappig. Ja, wat is Keltisch ook weer? Even, even kort. Ja? Nou, dat is eigenlijk de hele oude godsdiensten die eigenlijk waren nog voordat uh, het hele christendom begon. Oké. Okay. En die hadden dus inderdaad uh, met die druïden. En uh, dat is ook de tijd een beetje dat je, dat je die grote steencirkels en zo allemaal had. Uh. Oh, maar dat is, dat is me pas geleden uitgelegd op de History Channel. Kijk ja? nou, Dus zit, ja? zit ik ook een beetje in een rabbit uh, hole. En al die, die steencirkels en allemaal die graancirkels en al die vage dingen. die je denkt, waar komt het vandaan? Een hele mooie techniek. Allemaal buitenaardse wezens zijn. Dat is allemaal buitenaardse. Want het, dat zijn technieken die, die konden we als mens gewoon helemaal niet doen. We waren hartstikke dom toen. En toen zijn de wezens gewoon van buitenaf. En uh, die hebben alle nieuwe technieken op de aarde gedaan en gedeeld achtergelaten. En nou, dat hebben we nu nog. Ja. Dus daar komt dat keltje vandaan, denk ik dan. We, ja, misschien dat ze er op die manier mee probeerden om te gaan... dat er zomaar ineens een steencirkel stond. Hé! Hey. Ja. Oh, een graanzirkel! van de mensen met die apparaat loop. ik voel je toch anders soort energieën. En ja. daar konden die buitenaarswezen een voertuig mee opladen. Wat? Oh, oh, ja. oh oké. Okay. Dus, okay. Oh, wat goed zeg. Nee. Ja, oh. Oh, wat, ja. Uh, wat ja, zou ik nog even van. koffie halen? Ja. Goed idee. Goed idee.